De toekomstige PVV-fractie in de Eerste Kamer zal zich als een loyaal partner van het kabinet opstellen. Dat zei de aankomend fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, Machiel de Graaf, op Radio 1. Hij deed daarmee aan het verkiezingsdebat voor de provinciale statenverkiezingen. De PVV heeft nu geen zetels in de Eerste Kamer. Daarom is de toekomstige Eerste kamerfractie ook niet gebonden aan het gedoogakkoord tussen VVD, CDA en PVV. Maar de Graaf zei dat zijn partij in de Senaat een betrouwbare partner wil zijn. De verkiezingen voor de provinciale staten zijn over tweeënhalve week. Vanwege het belang voor de landelijke politiek ging het vooral over landelijke thema's. Zoals de bezuinigingen op het onderwijs, de economie en de immigratie. In Cairo zijn tijdens de betogingen toch belangrijke kunstvoorwerpen uit het Egyptisch museum gestolen. Eerder werd bekend dat plunderaars 70 voorwerpen hadden beschadigd, maar dat er niets was meegenomen. Nu zegt een Egyptische archeoloog dat er acht stukken zijn gestolen, waaronder een verguld houten beeld van farao Tutankhamon. Ook een beeldje van Tutankhamon met een harpoen is zoek. Plunderaars braken op 28 januari in bij het wereldberoemde museum nadat de politie zich had teruggetrokken. In New York heeft een dolgedraaide man vier mensen gedood en zeker vijf zwaar verwond. Toen zijn moeder weigerde hem haar auto te lenen, sloegen de stoppen door bij de 23-jarige Gelman. Hij bracht zijn stiefvader om met elf messteken, reed naar het huis van zijn ex-vriendin en bracht haar en haar moeder om. Vervolgens reed hij met een gestolen auto een voetganger dood. Overal waar mensen hem voor de voeten liepen, stak hij als een wilde om zich heen, waarbij een aantal mensen gewond raakten. Uiteindelijk wist de politie hem te overmeesteren. Het weer. Het blijft bijna overal bewolkt, bij een graad of acht. Morgen trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. De temperatuur ligt dan tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Want als Dennis wint, dan winnen ze vrienden ook. Winnen, winnen, winnen, winnen en dat is een stuk leuker. Voor iedereen. Ja, winnen is leuker. Met de vriendenloterij. Vrienden Ga nu naar vriendenloterij.nl. Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder. Goedemiddag, we zijn er tot zes uur met vier wedstrijden. Vanmiddag in speelronde 23 van de Eredivisie. Rode EC Ajax, NAC Ereveen en NEC tegen Excelsior beginnen om half drie. En om half vijf hebben we ook nog FC Groningen dat uitspeelt tegen de Graafschap. En we zijn natuurlijk ook bij het tennis. De finale van het AWN Amro Tennis Toernooi in Rotterdam. tussen Seuderling en Tsonga. Seuderling dus de nummer 1 geplaatst. Gaat daar spelen tegen het Atletiek Indoor. Nederlands kampioenschap. En we kijken terug op de eerste dag WK All Round. Schaatsen. Uitgebracht, de klassieke van Sniff en de Tours, driver seat. We gaan naar het uh, NK atletiek Indoor en die Outcamp in uh, Apeldoorn. Een, een Nationaal Kampioenschap gaat om titels en plaatsing voor de EK. Hè? Klopt, EK in Parijs, 4 tot 6 maart, dus uh, alweer snel. Uh, er waren er nog niet heel erg veel uh, uh, geplaatst voor dat uh, EK. Patrick van Luik op de 60 meter gaan we ook later vanmiddag in actie zien. Gregory Sedok had zich natuurlijk geplaatst, maar viel vorige week bij een wedstrijd. Blesseerde de hemstring en doet niet mee. Is uitgeschakeld voor de rest van het indoorseizoen. Datzelfde geldt trouwens ook voor Bram Som. Uh, maar uh, wie er wel mee doen zijn Elke St-Nicolaas en Ingmar Vos op de Meerkamp. Zijn goede lopers Arnoud Okke. 800 meter, ex-Europees kampioen. En bij de vrouwen Daphne Schippers en uh, Ramona Franssen. En er zijn er maar liefst vier al bijgekomen terwijl de dag nog jong is in Apeldoorn. De 4x400 meter ploeg heeft zich geplaatst voor Parijs. Uh, ze lopen hier niet in ploegen, maar er werd gekeken naar de individuele resultaten van de 400 meter race. En dan moesten ze gemiddeld 47-90 lopen. Nou, dat deden ze alle vier. De kandidaten voor die ploeg uh, met gemak. L. Rolf Jury, Blauwhof, Moerman en Van Dijk gaan naar Parijs als de 400, keer 400 meter ploegen, uh, uh, ploeg. De medailles zijn al verdeeld. Een gedeelte daarvan, de 400 vrouwen. Nicky van Leu Leuverde. Uh, 400 mannen, Jozef El Ralf Fioui. 900ste boven de limiet. Om ook individueel uit te mogen komen op de 400 meter. En de 800 meter bij de vrouwen, Stan de Verstegen. 206,95. En een verrassing, Maarten van Baardwijk. Op de 800 meter bij de mannen. Want de grote favoriet, hoe kan het ook anders. Van Authentiek Vereniging Haarlem en Meer, Niels Pennekamp, die uh, sneuvelde eigenlijk in de finale. Uh, werd slechts derde. Had zijn zinnen gezet om naar uh, Parijs te gaan. Dan moest hij 1,49 lopen. Nou, de winnaar had 1-52-18. Dus dat zit er niet in voor Niels Pennekamp en ook niet voor de winnaar Maarten van Baardwijk. We gaan nog flink wat lopen hier vanmiddag in Apeldoorn. Op dit moment de 1500 meter bij de vrouwen en ook natuurlijk nog de bijvoorbeeld 60 meter zowel bij de mannen als de vrouwen als het hoorde nummer, de 60 meter hoorde. De Spaanse tennisser Nicola Almagro heeft het Brazilian Open op zijn naam geschreven. De nummer 13 van de wereld won in de finale in twee sets van de Oekraïner Alexander Het werd 6-3 en 7-6. En zo meteen gaat in Rotterdam de finale beginnen van het ATP-toernooi daar, het ABN ambro toernooi Robin Söderling tegen Jo-Wilfried Tsonga. Dan denk ik, Jan Roefs, mooie finale met Söderling als favoriet? Ja, dat kun je toch wel zeggen, want de heren hebben drie keer eerder tegenover elkaar gestaan. En drie keer won Robin Söderling toch overtuigend. Jo-Wilfried Tsonga, Jo-Wilfried zeg je dan een beetje op zijn Frans, heeft nog geen set gepakt tegen Söderling. De laatste wedstrijd die ze speelde was bij het Masters-toernooi van Indian Wells, ook op hardcourt. 6-3, 6-4 voor Söderling. Hier in Rotterdam is er dus een echte snelle baan. En Zeudeling voelt zich daar helemaal happy bij. Maar Tsonga heeft natuurlijk ook goed gespeeld deze week. Had een makkie in die kwartfinale door die opgave van Berdig. Maar speelde gisteren goed tegen Jubicic het kanon uit Kroatië. 6-4, 7-6. En Zeudeling had toch een lastige wedstrijd tegen Trojski in de halve finale. 7-5-6-4. Wel nu, de heren hebben nu ingeserveerd. Of serveren nog een paar uh, servicen. De Ahoy stroomt vol. De notabelen nemen dan plaats. Had het in het VIP-gedeelte onderaan. En dan komen er altijd een paar laatkomers nog straks. Dat ga je allemaal krijgen. Maar het is een mooie ambiance voor een uh, goede finale. Tussen Zeudeling, dus vierde op de wereldranglijst. Zonga, de nummer 18 op de wereldranglijst. En uh, ja, het belooft een mooie wedstrijd te worden inderdaad. Ik zet mijn geld toch wel een beetje op Robin Seudeling... want hij heeft fantastisch getennis deze week. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat waren er vijf in het totaal. Te beginnen met AZ, PSV, 0-4, rustig verdeeld over de twee helften. 0-1 Berg, 0-2 Doetzak, rust, 0-3 Doetzak en 0-4 Berg. Twee mensen die ook twee doelpunten maakten. Twee dus onder andere voor Doetzak, waarbij vooral zijn eerste een hele mooie was. En opvallend beide doelpunten maakte die ook nog met zijn slechte rechterbeen. Ik was I'm really happy because I can uh, score twice and uh, with the right foot also and the first one was uh, a yeah, unbelievable uh, for me also was a surprise because yeah I don't think uh, before the game then I can uh, score twice with uh, with my right feet but yeah the football uh, everything is happened Voetbal is alles mogelijk. Hij was zelf ook een beetje verbaasd zeker door die eerste... Die, die zo lekker met dat toch wat mindere rechterbeen maakte. Vorige week verloor PSV nog van ADO. Maar nu pakte de koploper dus uiteindelijk makkelijk de drie punten tegen AZ. U hoort coach Fred Rutte. Ik denk dat de reactie vanuit de ploeg is natuurlijk... Uh, zeker na vorige week, uh, ja, dat is uitstekend geweest. En ja, het enige wat je kan doen is, is te pakken. En, en in die beleving zat de ploeg ook wel. Ik moet wel zeggen dat de eerste helft, dan kan natuurlijk AZ ook scoren. Maar ik denk dat wij ook uh, de goals die we hebben gemaakt... dat het denk ik wel van een hele hoge kwaliteit waren. Zeker de eerste twee. AZ scoorde dus niet. En AZ-trainer Gert-Jan Verbeek werd in de 56e minuut zelfs van het veld gestuurd... door scheidsrechter Bas Nijhuis vanwege aanmerkingen op de leiding. Ik ben keurig in mijn gebied gebleven. En uh, hij zei dat ik tegen hem schreeuwde. Dat, dat klopt. Maar dat heeft te maken met in het stadion. Want op dat moment uh, zie je op een moment iemand de bal wegtrappen... dat bederft. Dat is een gele kaart. Dus ik storm de, de koude. Ik zeg, dat is toch geel? Dat is toch geel? En uh, hij roept meteen als reis dat Verbeek moet naar de tribune. In plaats van uh, dat die speler van PSV uh, de rode kaart krijgt... word ik naar de tribune verwezen. En de speler van PSV waar Verbeek op doelde was Rodriguez. Maar hij ging dus weg en Rodriguez bleef staan en won met 4-0. In Enschede, FC Twente-Vitesse 1-0. Uh, die stand was al bij de rust bereikt door een doelpunt van Nasser Chatli. Twente wint, hij blijft dus volop meedoen in de strijd om het kampioenschap. Maar gemakkelijk ging het niet. Theo Jansen. Nee, je maakt het uh, jezelf moeilijk. Ik bedoel, je moet de eerste half, moet je gewoon uh, 2-3-0 voorstaan. En, uh, dat laat je na en dan, uh, dan kan dit gebeuren. Ja, Jansen vindt dus dat Twente slordig speelde. Misschien heeft dat wel met gemakzucht te maken... Ja, misschien, ik weet niet. Misschien een beetje uh, argantie, ik weet het niet. Uh, in ieder geval niet goed. We moeten zorgen dat het weg is. En uh, dat we de volgende wedstrijden in ieder geval weer met z'n uh, 90 minuten tegenaan gaan. En dan dat speelde goed mee. Je in de slotfase zelfs nog kansen op de gelijkmaker. Verdediger Frank van der Struik. Je krijgt altijd kansen. En uh, die kansen hebben we ook gehad, tweede helft. Ja, dat moet je nog maken. Uh, dat is misschien zuur. Alleen, uh, als we zo door blijven gaan uh, de laatste wedstrijden, spelen we weer goed. En, uh, en dan maak ik me eigenlijk niet druk over de toekomst. Niet druk over de toekomst. Ado Den Haag, VVV dan. 3-0 bij de Russen, was nog 0-0. Maar daarna Toornstra, Bouillakin uit een strafschop. En nogmaals, Bouillakin. Na de overwinning vorige week op PSV haalde Ado thuis nu dus ook de drie punten tegen VVV. Toch was trainer John van der Bron niet erg tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. Maar Ado herstelde zich na rust.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 Ik denk ook dat wij een prima, het klinkt raar bij 3-0. Ik denk dat wij een hele prima wedstrijd hebben gespeeld. Alleen het verschil is, als je bovenaan staat, dan gaan de ballen erin. En ik denk dat wij ook momenten hebben gehad om een goal te maken. Ik wil niet zeggen dat we de wedstrijd hadden kunnen winnen of zoiets, maar ik heb in ieder geval een helft weer gezien bij Vlagen, wat ik ook thuis tegen nak heb gezien. En dat doet heel goed, moet ik zeggen. Willy Boesen. Ja. Prima. Mooi. Dan gaan we naar Willem 2 f Utrecht. 3-3 bij de rust. hadden nog 2-1, 0-1 de 1-1 Van der Heijden, 2-1 Hakkola. Daarna 2-2 Mertens, 3-2 richters, 1 minuut voor tijd. Willem 2 draagt de drie punten zijn binnen, maar toch nog 2 minuten in blessuurtijd. 3-3 door Vorsten Romans. Door een laat doelpunt dus wist Eftel Utrecht toch nog een puntje binnen te halen tegen Willem 2. Maar goed was het zeker niet. De uitleg van coach Tom Duchatigné. Ja, dat heeft gewoon met een, met een bepaalde instelling te maken waarmee je het veld in gaat. Kijk, uh, dat heb ik zo ook voor de wedstrijd gezegd. Tegen Ajax en Twente hoeven we die motivatie niet te brengen. Maar wil je stappen maken, ja, dan zal je in dit soort wedstrijden uh, meer moeten brengen. En dan, dan houdt het in dat je niet alleen moet voetballen. Dan moet je omschakelen, dan moet je kort zitten. En zeker tegen, tegen Willem II, met alle respect. En dan moet je ze geen tijd geven. Nou, dat hebben we te, te veel gedaan vandaag. Feyenoord, Herakles, werd 2-1. Bij de rust was de eindstand reeds bereikt. Miyachi 1-0, Biseswaar 2-0. Eh, Fladdieris bracht de spanning terug. 2-1, maar verder kwam het niet. En in die uitverkochte Kuip behaalde Feyenoord... dus zijn eerste overwinning in 2011. En dat is toch echt lekker, hè? moet coach Mario nog toegeven. Ja, nee, dat is duidelijk. Daar ja. is daar zitten we voor op voetbal, hè, om wedstrijden te winnen. En daar komen die mensen voor in het stadion. Ja, dat is een hele opluchting, zeker in de situatie waarin we zitten. Ja, Dat telt maar één ding, en dat is, dat is drie punten. Toch was dit een wedstrijd natuurlijk die door Been vooraf als cruciaal was omschreven. De druk was dan ook hoog. U hoort te maken, Diego Biseswaard. Ja, was, uh, ik denk dat iedereen een goede spanning had. Iedereen had er echt zin in, dat zag je ook in de kreetkamer. We spelen al uh, ja, twee weken wel redelijk voetbal. We krijgen veel kans en uh, ja, we hebben eindelijk gewonnen. Dat is wel een, echt een opluchting. Een opluchting en Ben hoopt dan ook dat daarmee de spanning er nu een beetje af is in Rotterdam-Zuid. We krijgen nog 11 wedstrijden en we moeten gewoon elke wedstrijd keihard knokken voor de punten. Maar nogmaals, uh, wij kunnen zomaar van iedereen winnen ook. Juist. Ja, dat verraste je ook, hè? Dat, ja, dat zei, ja, het is een uh, kort antwoord van Mario. We gaan even kijken naar de stand PSV en Twente hebben nu allebei 50 punten uit 23 wedstrijden. PSV een beter doelsaldo. Ajax komt nog een actie, heeft 44 punten... Groningen ook nog een actie, 43 punten. Dan ADO, 41 punten uit 23 wedstrijden. En neemt wat afstand van AZ? AZ blijft steken op 37 punten uit 23. Situatie onderin, Herakles 24 uit 23. Ook Feyenoord heeft 24 uit 23. 15 de Vitesse, 22 uit 23. Excelsior 19 uit 22. Dan VVV 13 uit 23. En Willem om nog altijd hekkensluiten met 8 uit 23. En dan dus het programma over een minuut of 13. Beginden er een drietal wedstrijden. NAC, wat wel weer eens wat wil halen tegen Heerenveen. Dat ook niet veel wint de laatste tijd. NEC zal denken Excelsior thuis moet kunnen. Maar Excelsior vorige week gewonnen. En Ajax moet aansluiting zien te houden. Moet het wel een hele lastige uitwedstrijd gaan winnen bij Roda JC. Hetzelfde geldt voor Groningen. Maar die spelen om half vijf zullen ook willen winnen. Moeten dat doen in en bij de Graafschappen. Ja, en om uh, half drie, Tom zei het al. De aftrap dus in Kerkrader, Rode Eerste tegen Ajax. Je Schouder, die sprak ze juist met de trainer van de Amsterdammers, Frank de Boer. Cruciaal weer. Ik kan dat woord bijna niet meer. Maar je loopt achter de feiten aan in die zin. PSV 20 gewonnen. Nou zeg het eens, wat wordt dit voor wedstrijd? Vertel. Nou, ik heb de, jij zegt net cruciaal. Maar dat heb ik de jongens ook voorgehouden. Het, het is ook cruciaal. Maar ook gewoon hoe wij uh, willen gaan spelen... Met uh, de manier waarop wij het altijd willen gaan doen. Maar soms kan het ook niet. Dan zal je je mouw op moeten stro stropen. Maar ook uh, de momenten dat je kan voetballen, moeten we dat uh, dan zeker niet laten. En dan moeten we ze ook uh, pijn uh, proberen te doen. Nou, dat is denk ik vandaag uh, het belangrijkste. Weet je wat Van Veltover zei? De, we gaan de duels aan. Nou, dan weet ik het wel. Jij ook, hè? Ja, maar het lijkt me... Die gaan jou proberen niet te laten voetballen, zeg Nee, nou ja, dan, dan zullen wij ook uh, op een andere manier moeten gaan voetballen. En uh, nogmaals, er zijn altijd momenten dat je er wel voetbalend uit kan komen. Ja. En die momenten moet je ze bij de keel grijpen. En dan moet je ze echt pijn uh, gaan doen. Nou, uh, dat is een goede testcase vandaag. Elam, doe je in de spits? Of links? Links. Uh, en de Jong dus in de spits. Ik wil nog twee dingen even kort. Bergkamp, die, die wil assistent, dat wordt misschien zo. Wat kan hij toevoegen aan jou? Of je zegt, nou, dat, dat helpt mij. Nou, ik denk dat Dennis heel juist goed is, uh, misschien niet voor de groep... maar juist heel één uh, op één met, uh, met spelers is. Dat heb je met sommige uh, mensen. En ik denk dat Dennis juist daar heel goed is om uh, ja, even langs als iemand langs te lopen... en even de uh, discussie aan te gaan. Ja, waarom doe je nou zulke uh, dingen? En hij hebt gewoon heel veel voetbalverstand natuurlijk. Veel voetbalverstand, maar we gaan het over tennis hebben. Jan Roes, Söderling, Tsonga. En je zei Söderling is toch wel de favoriet? Jan Roes. Je me ja. Kun je niet maar horen? Ja. ja, ik zal er even herhalen. Ja. We zijn ja, de Söderling, zei jij tegen ja. ja. ons, is toch wel de favoriet, hè? Ja, het is altijd heel stil uh, bij tennis. Hè? Ik ben de enige die nu wat zegt geloof ik. Want iedereen zit aanloos te kijken naar weer een servicebeurt van Söderling. En we krijgen ook een Hawkeye die heeft uh, Tsonga aangevraagd. De bal is uit. Het is 2-0 overigens voor Söderling in de eerste set. Tsonga heeft meteen zijn eerste servicebeurt ingeleverd. En dat kwam omdat hij gewoon heel slordig speelde. Had een aantal onnodige fouten met zijn voor- en Zijn voorrend toch zijn favoriete slag. En ja, we zeiden al Söderling favoriet. Het komt ook omdat hij de laatste tijd natuurlijk wat meer finales heeft gespeeld. Sterker nog, Söderling heeft het toernooi dit jaar van Brisbane gewonnen? En Tsonga stond voor het laatst in de finale in 2009. Ik kijk nu naar een mooie rally. De Lop van Tsonga, maar die gaat weer achter de baseline. De dus Söderling is op weg om ook zijn tweede service game binnen te gaan halen. Het is 40-15 voor de Zweed. En hij heeft uh, alweer een service geslagen van bijvoorbeeld 225 kilometer per uur. Heeft tot twee aces achter zijn naam staan. En loopt nu op zijn gemakkie naar de baseline om weer te gaan serveren. En dus de derde game binnen te gaan halen van deze finale. Zeudeling heeft dan altijd een machtige hoog opgegooid. Keiharde service naar de backhand van Songa En die heeft daar geen antwoord op. Dus het is al 3-0 voor Robin Seudeling in de finale tegen Joel Fried Tsonga. Bij het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy. We gaan praten over schaatsen uit het WK Allround in Calgary. Daar gaat Koen Verwij naar de eerste dag aan de leiding bij de mannen. Hij wordt in het klassement op de hielen gezet door de Rus Skobrev en Jan Blokhuizen. Verwij maakte vooral indruk op de 5 kilometer waar hij maar liefst 12 seconden van zijn persoonlijke record afreed. Ik wist dat ik gewoon heel lekker aan het schaatsen was op het moment. En, uh, ja, ik dacht gewoon uh, zo lang mogelijk uh, onder de 29,5 blijven. En uh, gewoon lekker rustig blijven schaatsen en mijn ding doen. En, uh, ik had een mooie constante slag. <coughs> ik liet het om een uh, bocht aankomen. Telkens uh, versnelling inzetten en op het uh, rechter stuk ontspanning zoeken. En, uh, uh, dat ging tot zover heel aardig. Dan uh, rolt er een uh, hele mooie verrassing uit. 6-12 uh, uit mijn hoofd. 12 seconden sneller dan je oude PR. Ja, inderdaad. Nou ja, ik vond het tevoren niet durven open natuurlijk. Maar ja, hartstikke mooi. Je moest uh, zelf de race maken tegen, tegen Giro, was dat, was dat lastig? We kennen jou vooral als, als bijter, iemand die zich het liefste vastbijt in een goede tegenstander. Ja, nee, inderdaad. hij is dus de andere schaats, ook ik zeggen, zeiden altijd... Uh, we weten niet of Koen het anders kan. Ik plaats dan achter iemand aan en op het laatste voorbij. En uh, nou, ik heb nu wel het tegendeel bewezen. Ik, uh, ik ben fysiek heel sterk op een moment en... Uh, ik heb nog hard getraind de afgelopen tijd. En ik denk dat het er nu uh, uit is gekomen, eindelijk. En na twee jaar, uh, mooie five, na, na, na twee jaar gewoon een goede steady 5 kilometer gereden. En daar nou ben ik gewoon heel, heel erg blij mee. Verrast het je dat je uh, zo goed gewend bent op dit moment aan die hoogte? Nou ja, dat... Uh, ja, op zich uh, ja, verraste me sowieso hoe ik Ik 35-6 en dat voor een or-rounder is natuurlijk hartstikke goed. Ja, en dan uh, 6-12, dat is natuurlijk... Uh, ja, 12 seconden van PR dus dat is hartstikke goed. En uh, ik doe gewoon voor het allround klassement een hele goede zaak. En uh, nu is het aan mij om uh, gewoon morgen weer uh, twee goede steady afstanden te rijden. En uh, ja, mijn ding doen en hopen dat ik, uh, dat ik de lijn door kan trekken naar morgen. Drie man binnen een halve seconde ja, dat in het was... algemeen klassement. Ja, dat dus, uh, mooi spannend inderdaad. Uh, ik had het van tevoren niet gedacht dat ik op deze positie zou staan. En uh, zo dicht bij het klassement en uh, heel erg blij mee. Een bescheiden Koen Verweij in gesprek met Sebastian Timmerman. Het toernooi gaat vanavond verder met de 1500 meter. En daarom moet Verwijt het in de laatste rit opnemen tegen de Rescobref. Jan Blokhuizen rijdt een rit eerder tegen harvard Bucke. En dan de vrouwen. Daar verliep het toernooi ook succesvol voor Nederland op de eerste dag. Want daar gaat Irene Wüst naar twee afstanden aan de leiding. Op de 500 meter werd ze nog wat tegenvallend derde. Maar op de 3 kilometer reed ze een dik persoonlijk record. Ja, gewoon de eerste ronde ging heel erg lekker. Dus, uh, nou ja... Ik heb sinds vier jaar weer een PR gereden, dus dat voelt altijd goed. Ja, want is dat nu waarom je nu lacht? Want boven jezelf uitstijgen, dat heeft met PS te maken. Ja, nee, tuurlijk. Ik, ik ben nog nooit sneller geweest op een, op deze, op een drie kilometer. Dus uh, nou, daar kun je niks anders dan tevreden zijn, toch? Dan kijk je naar het klassement. En dan sta je bovenaan. Zegt dat je wat? Nou ja, dat zegt dat ik uh, overdag één genomen eerste ben. Maar uh, we weten allemaal dat er nog twee afstanden in gereden moet worden. En, uh, ja, dat het morgen gewoon een hele zware dag gaat zijn. Ik bedoel, ik een hele goede drie. En uh, ja, ik moet morgen een hele goede 1500 rijden. Om een uh, verschil te maken. Op uh, Sablicova het verschil groter te maken. En uh, een goede 1500 rijden om uh, Nesbitt achter me proberen te houden. En dan uh, ik hopelijk met een groot verschil de 5 kilometer in te gaan. Ja, een groot verschil, want dan gaan we steeds op die 5 kilometer. Heb jij een idee van hoe groot het verschil zou moeten zijn... Uh, ja, om met een beetje een goed gevoel die 5 kilometer in te gaan? Nee, maar ja, goed. Uh, ja, daar kun je toch niks van zeggen. Ik bedoel, één keer is de schuld 14 seconden is niet genoeg. En de andere keer dan, uh, dan kan het wel genoeg zijn. En, uh, uh, weet je, in, uh, ik hou vast aan uh, Calomna, toen reed ik ook een hele goede 5 kilometer. En uh, ik heb vandaag een BRG op 3 kilometer. Dus waarom zou het morgen niet op de 5 kilometer kunnen? Ja, of maak ik er te veel wiskunde van? Uh, dat het ook veel met gevoel en. Uh... Ja, met je hoofd en met je benen en dat soort dingen te maken heeft. En dat je niet te veel in uh, cijfertjes moet denken. Ja, ik laat al het rekenen over aan jou en aan mijn coaches. En ik doe gewoon wat ik moet doen. En echt uh, zo hard mogelijk schaatsen. En dan gaan we morgen weer proberen. En dan u... u... ja. staat er een stuk steeds beter bij dan naar die 500, hè? Ja, dat nou ja, was gewoon een goede. En ik heb me goed gereviseerd naar de 500. En al met al was vandaag gewoon een prima dag. Hier in Wust in gesprek met de rekenwonder Bert Maalderink. Wust rijdt vanavond in de laatste rit op de 1500 meter tegen haar naaste concurrenten, Christine Nesbit En de nummer 3 uit het klassement, Martina Sablikova. Die rijdt een rit eerder tegen Marit Leenstra. Vanavond is het WK Allround te volgen op Radio 1 vanaf half negen. En dan heb ik het bericht voor u dat oud-wielrenner Fedor den Hertog... zaterdag op 64-jarige leeftijd is overleden. Dat bevestigde zijn eh, familie. Fedor den Hertog, olympisch kampioen, ploegentijdrit in 1968... met Soetermelker melk en nee, en Jan Krekels. Was al geruime tijd ziek en bracht zijn laatste dagen door in een hospice in Ermelo. Ik ga erover praten met eh, wielerkenner, wienerjournalist Joop Holthuizen... die destijds een boek ook schreef over Fedor den Hertog. Meneer Holthuizen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, had u nog contact de laatste tijd met Fedor den Hertog nadat u dat boek geschreven had over? Ja zeker, ik heb hem verschillende keren opgezocht in het hospice. Alleen uh, zo drie weken geleden voor het laatst, uh, want toen was hij ook zo zwak. Toen ja. heb ik ook uh, zijn zus Marika gebeld. Ik zeg van, laten we zeggen, we bewaren voor zijn familie en voor zijn dochters. Ja. Um, dan even over de wielrenner, de uh, Fedorin Hertog. Want uh, voor de jongeren onder ons, die zal het niet eens zoveel meer zeggen. Maar de ouderen onder ons, uh, daar zit ik ook bij, daar zegt het nog zoveel. Want het was een, een, een fenomeen als amateur, mogen we zeggen, hè, deze man. Dat kunnen we wel zeggen. Ik zal even een aantal mensen naar voren halen die er wat over gezegd hebben. Henny Kuiper, die noemde hem de beste amateur die de wereld ooit gekend heeft. Dan is er Herman Kot, die was de ploegleider, ook net overleden trouwens, ploegleider van de Amstel Wielerploeg. En die had daar twee fenomenen in. Job Zoetemelk en Fedor den Hertog. En bij de presentatie van zijn biografie werd aan Kot gevraagd, wie was nou de grootste? Toen zei hij van, het grootste talent dat ik ooit in de ploeg heb gehad was Fedor en niet jouw voetenmelk. en dat was verrassend en dan hebben we ook nog een Rini Wagmans ook niet de minste die zegt er zijn twee mensen geweest in die mij uit mijn uit het wiel hebben gereden dat is de grootste verdediging die een korrel ja. kent en de eerste was Eddie Merks en de tweede was Fedor de Nettel en de man, ik kan me dat ook nog herinneren... ik geloof nog eens negen etappes in een ronde van Rijnland-Paltz. Uh, Olympisch kampioen, zei ik net al. Vredeskoers uh, won zo ontzettend veel. En toen wachten we al, kan ik me zo herinneren... dat hij die overstap naar de prof zou maken. Die kwam al relatief wat later dan we mochten verwachten toen. Hè? Die kwam wat later omdat Fedor niet wilde. Hij aarzelde. Hij had ook een beetje angst, in feite daarvoor. Hij had een fantastisch aanbod. In 1969 bood een Italiaanse ploeg. En 120.000 gulden. Een fenomenaal bedrag voor die tijd. Ja. Hij weigerde gewoon. Hij zegt: Nee, ik word geen prof. Dat hij uiteindelijk prof werd. Dat had te maken met het huwelijk. Want daar moest toch bodem de plank komen. Maar toen was hij over het hoogtepunt heen. Ja. En bovendien, hij was een eigenzinnige coureur. Hij ging, treedt zijn eigen koers. Hij luisterde niet naar de wetten van de profperaton. En ja, daarvoor kon Fedor uh, in zijn eentje niet naar het hele peraton nog natuurlijk. Nee, want hij, hij werd toen prof. U zei het al. Hij was al uh, overigens misschien zijn hoogtepunt één, Maar ook wat u zei, hè? Die, de aanpassing ja. voor hem aan dat, aan dat profleven, dat profmilieu... Dat, dat ging niet helemaal zoals het moest gaan, hè? Dat, Nee, dat was, dat, was niet, dat was niet zijn wereld. Want Fedor de amateurs ging hij altijd zijn eigen weg... Het trof ze ook niks aan van zijn eigen ploeg niet. Als hij ging demoreren, demoreerde hij. En als hij het op zijn heup had, dan demoreerde hij iedereen kapot. Maar dat kun je natuurlijk niet in een postmilieu, want dan gaan die ploegen samenwerken. En dan ben je kansloos. Ja. Toch won hij nog wel, hij heeft nog wel een toer etappe gewonnen, hè? En in de, de ronde, ronde van, van Spanje. Ja. En uh, Nederlands kampioen geweest. Het is ook niet niks, nee. maar het is niet de grote feudo. Want uh, toen hij overstapte, dachten heel veel mensen, van, dit wordt een nieuwe merks. Maar dat was niet zo. Um, mysterieuze man werd er altijd gezegd. Is dat ook altijd zo gebleven? Dat is tot, tot de laatste da uh, dagen is, van zijn leven is dat zo gebleven. Hij ging zijn eigen weg, had uh, een, een beetje te maken ook met zijn afkomst. Hij had een moeder uit de Oekraïne, had een vader die godsdienstwaanzinnig was, waardoor hij een hele moeilijke jeugd heeft gekend. En ja, dat maakt hem toch heel erg eigenzinnig, heel erg kleurrijk ook. En voor journalisten fantastisch, want hij had altijd fantastische verhalen. 64-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden, hè? Ja, dat klopt. Ja. ja. Ik ga u danken voor uw, uw toelichting en het feit dat u ons te heeft willen staan... om wat meer helderheid te brengen over het leven van Fedor den Hertog. Dank u wel. Job Joop Holshuizen was dat dus. Fedor den Hertog dus gisteren op 64-jarige leeftijd overleden. Radio 1 uur.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 In Cairo zijn tijdens de betogingen toch belangrijke kunstvoorwerpen uit het Egyptisch museum gestolen. Eerder werd bekend dat plunderaars 70 voorwerpen hadden beschadigd, maar dat er niets was meegenomen. Nu zegt een Egyptische archeoloog dat er acht stukken zijn gestolen. Daaronder is een verguld houten beeld van farao Tutankhamon. Er is ook een beeldje van Tutankhamon met een harpoenzoek. De plunderaars braken op 28 januari in bij het museum nadat de politie zich had teruggetrokken. Dat zijn de hoofdpunten op dit moment. Half drie geweest, toch uh, nog geen rollende bal. Uh, wel groot feest nu al in Kerkrade, Frank Wielert. Uh, Ajax zal daar de punten graag willen halen. En Roda brengt meer dan elf mensen binnen de lijnen, zie ik. Hè? Ja, die hebben nog wat uh, hulp van uh, de carnavalsvereniging meegenomen. Prins Carnaval en zijn hele gevolg is erbij. Nou, gezellig, die komen dan de aftrap nemen. Het eerste vuurwerk, ondanks het feit dat de wedstrijd nog niet begonnen is... Uh, hebben we ook al gezien. Dat was ook onderdeel van het feest hier zo... Een flinke vuurwerk. Er is flink uitgepakt. En ik kijk ook even rond hoe dat eruit ziet. Een vol Parkstad-Limburg stadion. Want dat is in de Eredivisie nog nooit voorgekomen. Dat dit stadion de thuishaven van de rode JC uitverkocht is. Nou, we doen niet alleen de aftrap. Prins Carnaval mag ook de bal in het doel van Ajax schieten. Met die verstanden dat Stekelenburg nog onderweg is daar naartoe. Dus uh, erg ingewikkeld is dat allemaal niet. Maar één keer eerder is het parkstad -Limburg Stadion uitverkocht geweest. Dat was in 2002 in de Europacup-wedstrijd tegen AC Milan hier zo. En daarna en daarvoor is het nooit meer gelukt. Vandaag is het zo dat Ajax hier natuurlijk wil winnen. Maar hier win won dit seizoen nog niemand van Rode JC. En uh, de boer is ook beducht voor, deze, voor de omschakeling van uh, Rode JC. Hij heeft de zeeuw in het elftal gebracht. De jongen in de spits gezet. Elham Daui naar links verplaatst en Ebeselio... Ebecilio is daarvan het slachtoffer geworden. Hij wil die omschakeling kunnen opvangen. En aan de andere kant, Harm van Veldhoven heeft min of meer hetzelfde gedaan. Heeft Bo als wat meer controleur... Op het middenveld erin gebracht. Tsutsu naar de rechterkant verplaatst. Hij heeft ook nog vormer als controleur op het middenveld staan. Kortom, deze twee trainers hebben in hun opstelling al laten zien... dat ze respect voor elkaar hebben. De aftrap is weggevloten door Van Hulten. En de eerste bal bezitten is voor Ajax. En, en dan gaan we onmiddellijk achteruit. Waar Fernan Anita start vanaf de rechterkant. Waar, eh, ...omdat Van de Wiel geschorst is. Anita dus de rechtsback vandaag tegen Rodi Essay. Gewoon naar het uh, kielengat. Breda dus, het duel der middenmotors. Nak Heerenveen, Ragnar Niemeijer. Wel belangrijk natuurlijk met het oog op de playoffs. En het is 0-0 na dik een dikke minuut spelen aanval via de rechterkant... ...maar die loopt stuk bij Nak Breda. En dus is het eventjes zoeken naar de bal. Uiteindelijk wordt die gevonden door het doelman Stuur Ellegaard van Heerenveen... ...die dus nog niet op de proef is gesteld... In deze wedstrijd toen er zojuist even een misverstand was in de verdediging. Maar dat liep goed af voor Heerenveen. Maar weer eens heeft besloten, althans dat heeft de trainer gedaan. Rojndans om Bas Dost toch niet op te stellen. Het waren wel wat geluiden dat het wel zou gebeuren. Maar Elm staat gewoon weer in de spits. Terwijl de bal op het middenveld is bij Jenner. En hij is de vervanger zo rond de middenlijn van Leonardo. Die vorige week al zo vroeg gewisseld werd. Het probleemkind aan Breda's kant. Maar op eigen verzoek zit hij niet bij de selectie. Schot van afstand. Wat mooi is. Vanuit de derde lijn, zeg maar Asaidi die het een keer probeert. Vanaf de linkerkant trekt wat naar binnen. En besluit maar ineens te vuren op de goal van Jelle ten Rauwelaar. Vorige week nog bekeken door de bondscoach. Toen niet heel sterk in de slotfase. Met name van die wedstrijd die werd gespeeld bij VVV. Liet een bal van de borst afstuiteren. Dat leverde een doelpunt op. En dit was misschien het moment voor Asserini om een keer te kijken hoe staat hij er vandaag op. Nu Penders, terug van een schorsing in het hart van de verdediging naar de doelman weer. En via de linkerkant is het opbouwen met Horvat. En die paas komt bij niemand terecht. Na 2,5 minuut bij de brilstand, zoals dat heet dan, in Breda. Dan gaan we naar de derde wedstrijd. NEC, wat zo vaak gelijk speelt tegen Excelsior Roland van der Kerst staat ook nog gelijk, denk ik. Hè? Het is 0-0 na bijna vier minuten. Balbezit voor Kees Pouwen. Dat is de keeper van Excelsior. Die moet zoeken naar een afspeelmogelijkheid. Omdat eigenlijk iedereen stilstaat. Ruim de tijd neemt. Dan gaat Flemings maar eens storen. En dan besluit Pouwen tot het geven van een lange bal. Richting een van de spitsen. Bergkamp in dit geval. Maar die wordt afgetroefd door Ramon Zomer. En dan moet NEC gaan uitverdedigen. Onder druk van Bergkamp. Onder druk van de Graaf. Nou, het gaat met hangen en wurgen. Maar het lukt uiteindelijk wel via Ziemling. Die dan Chatel weg wil sturen aan de rechterkant. Die is gezien door Nelom in de eerste minuten van deze wedstrijd. Gelijk al een kans. Eigenlijk vanaf de aftrap zo'n beetje voor NEC. Flamings gevonden. Van achteruit door Zomer. Alleen de spitsie op jacht is naar zijn achttiende treffer. Maaide over de bal heen en kon dus geen kracht zetten. Nu Fernandes weg namens Excelsior aan de linkerkant. Alleen zijn voorzet komt wel in de doelmond terecht. Alleen daar staat geen medespeler. Pakt Excelsior via Eekman de bal op aan de rechterkant. Voorzet van hem wordt getoucheerd door Bram Nijting. En de eerste corner van de wedstrijd is na vijf minuten een feit. Gaat zo meteen genomen worden door Jordi Clasie. De middenvelder van Excelsior gaat doen vanaf de rechterkant. En dan zijn natuurlijk de mensen met lengte mee voorin. Sowieso de spitsen. Fernandes en Bergkamp. Maar ook de centrale verdediger Nieveld heeft zich inmiddels gemeld voor Jasper Sillissen. De doelman dus van NEC. Dan komt hij hier corner richting de penalty stip. Ja, daar gaat hij eigenlijk overheen. Gaat over alles en iedereen heen. En dat geeft NEC de gelegenheid om heel snel te counteren. Nu via Goosens. Die heeft alle ruimte. Kan over de linkerkant doorstomen. Chatel is onder meer voor de goal. En Schöne sluit ook aan. Daar komt hij voorzet. Maar die wordt weggewerkt. Uiteindelijk uit het schapsopgebied... Van Excelsior. Het blijft dus 0-0 na 5 minuten in Nijmegen. Zuiderling Tsonga. De tennisfinale in Rotterdam. Jan Rolfs. 4-3 Söderling en uh, Tsonga is aan het serveren. 0-30, maar Tsonga heeft dus teruggebroken op uh, 3-1. Brak hij de servers van Söderling, had een prachtige bekend recht door. Een hele goede sluisreturn return laag op de voeten van Söderling. Die inkwam toen een basing, zeg maar op het lichaam gespeeld van de zweet. En nu uh, Tsonga met een goede voorhand in de bekendhoek van Robin Söderling. Maar het is wel een uh, echte wedstrijd geworden met Tsonga. Af en toe wat meer initiatief, dat moet hij ook wel, want als hij meegaat in de rally, dan wordt hij het toch wel afgeramd door Söderling die dus enorm veel tempo kan slaan. Met zijn voorhand, met zijn backhand en natuurlijk ook die service die weer heel goed loopt bij Söderling. Behalve dan in die game toen Tsonga hem dus brak. Maar de Fransman ook af en toe iets te gehaast. Maar kan toch ook bouwen op zijn opslag. Nu weer een service en is dat ineens nederbal wordt uitgegeven. Maar Söderling dus op 15.30 in de servicebeurt van Tsonga en de zweet 4-3 voor in de eerste set. We gaan even naar uh, Atletiek, de NK Indoor. En die houdt kan nog uh, aansprekende nummers geweest? Uh, de 1500 bij de mannen en de vrouwen. Yvonne Hak, we kennen haar nog. Uh, zij doet niet mee aan het EK, heeft daar bewust voor gekozen. Omdat later dit jaar het WK Outdoor is in uh, Daegu in uh, Zuid-Korea. Daar wil ze zich helemaal oprichten, Yvonne Hak. Nederlands kampioen op de 1500 meter. Bij de mannen werd dat Aten van den Burg. 3,46 43. 2,5 seconden boven de limiet voor het EK. En we hebben het hoogspringen bij de vrouwen gezien. Nadien Broersen. 1,81 werd Nederlands kampioen. En ik kijk naar beneden en dan zie ik het indrukwekkende gestalte... van de man uit leek van Rutgers Smit. Hij gaat zo dadelijk beginnen bij het kogelstoten. Na een lange afwezigheid, zo'n twee jaar is hij er niet bij geweest. Vanwege allerlei blessures. Maar hij is er alweer helemaal bij hoor. Ik zag hem uh, instoten. Nu staat hij ook weer klaar met die kogel in zijn nek. En uh, hij moet uh, 19,60 meter 60 stoten om naar Parijs te gaan. Nou ik denk dat al, al doet hij met zijn linkerarm dan uh, redt hij dat nog. De beer uit leek. Hij gaat dat uh, wel even doen. Hij gaat zo dadelijk dus beginnen aan het kogelstoten op het NK Indoor-Atletiek in Apeldoorn. Gaan we nog even naar de Eerste Divisie kijken. Er is vanmiddag al een wedstrijd Er is gespeeld een strijkderbi tussen FC Zwolle en Ahead Eagles. Uiteindelijk 3-1 geworden voor FC Zwolle. Bij de rust onder 2-0 door goals van Ars en Botteguin. Het werd nog even spannend door Van der Naoudenland. 10 minuten voor tijd, 2-1. Maar 3-1 werd het 1 minuut voor tijd uit een penalty door opnieuw Ars. Betekent dat Zwolle nog altijd aan de leiding gaat in de Jupiler League... heeft nu 9 punten voorsprong op RKC. Ahead Eagles vinden we terug op de 11e positie. and situations Take listen out. from our elders Don't make the same mistake Let's, Let's move out. the world with love get rid of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 Just what it must. Straighten it out. Straighten uh, it out. Gotta straighten it out.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 They can cage your body but not your mind. We lay it all on the line in the struggle we grew But together is what we gotta do Our generations It's all left up to us Our generations Let's do out. just fight we must straighten, our generation. straighten it out Straighten it out our generation. Straighten it out Yeah we can straighten it out, straighten straighten out. Yeah, yeah. Our Come on our generation. Yeah. straighten out, on, Joe Legends and the Roots. Our generation. Een berichtje over het zaalhockey. De Nederlandse vrouwen zijn de wereldtitel zaalhockey kwijt. Oranje verloren in de finale van het WK in Potsdam... Met 4-2 van aartsrivaal Duitsland. Voor Nederland scoorde. Mooie hockeynaam Kiki Colo de Curie twee keer. Ja, laat mooie namen. Uh, we gaan tennissen in Rotterdam. Moet Zuiderling zijn vlucht naar Zweden nog halen ofzo? Ja, gaat wel weer snel hoor. Binnen 27 minuten heeft hij de eerste set binnengehaald. Hij kwam uh, op 5-3 voor, brak dus weer de servers van Tsonga. En hij ja, speelde toch goed tennis. De eerste servicepercentage van 63 Drie aces in de eerste set. Dat kan nog beter bij de zweet. Maar goed, het was genoeg dus om uh, Tsonga te verslaan in de eerste set. Ja. En de Fransman gewoon niet constant genoeg. En had ook totaal geen antwoord bijvoorbeeld op 5-3 op de service van Seuling. Maar ja, als die goed is, dan is hij ook uh, 220, soms 228 kilometer per uur. En daar kun je ook helemaal niets tegen beginnen. Goed, begin van de tweede set is uh, Tsonga in ieder geval goed begonnen. Staat met 30-0 voor. Goede eerste service ook. Maar nu moet hij weer de rally aangaan met, uh, met Söderling, de lange zweet. En dan varieert Songa dat pakt vaak goed uit. Geeft een dropshot en een goede pazing met een enkelhandige bekken. nu balt de Fransman zijn vuist. Kortom, die gelooft er nog in. Heeft hij ook alle reden toe. Maar hij zal toch wat meer moeten gaan uitrichten op die service game van Seudeling. Dat kan niet. Hij heeft de zweet al een keer gebroken in de eerste set. Maar dat zal meer moeten gaan gebeuren in de tweede set. En niet meegaan in die rallies met de zweet. Want die dicteert ze toch wel vanaf de baseline. Klein kwartiertje langzamerhand dus lopen de voetbalwedstrijden. Roda Ajax bijvoorbeeld, Frank Wilaert. 11 minuten en 0-0. Nog Roda niet van plan om de regie uit handen te geven in dit duel. Ajax natuurlijk nu een snelle vrije trap nemen. Sulemani, K-kopt weg. Achterin bij uh, Roda J.C. Bij de ploegen proberen zoveel mogelijk één keer raken te spelen... om het middenveld zo snel mogelijk over te kunnen steken. En eigenlijk lukt dat Roda tot nu toe nog uh, het meest. Maar nu even niet, omdat Sucu in de bal kwijtraakt aan Eriksen. En Elamdoui door mag aan de linkerkant voor Ajax. Even temporiseren wat meer mensen voorin... Uh, daar even rustig op wachten. De Jong aanspelen. En dan Eno zoeken. En helemaal aan de rechterkant. Dan Anita. En de voor hem vreemde rechterkant. Maar goed, hij is rechts. Dus normaal gesproken moet hij zich daar prima kunnen redden. Hij weet alleen nu even niet waar hij de bal kwijt moet. Want Roda zet Ajax prima vast. En uiteindelijk staat Soleimani dan buiten spel. En kan Roda het weer overnemen. Ajax moet vandaag... Simpelweg omdat Twente en PSV gisteren won het verschil op de ranglijst met de nummers 1. Gecombineerd nu zes punten is ten opzichte van Ajax. En dus moet Ajax maar zien dat ze hier winnen vandaag bij Rode JC. En Rode is dus bepaald niet van plan om dat allemaal te laten gebeuren. Even temporiseren achterin bij de ploeg uit Kerkrade. K breed naar Wielaert. Zoeken naar de vrije mensen maar voorin geen beweging. Dus zal de bal nog wel een keer breed gaan. Wilaat wacht in ieder geval eventjes. Kijkt even naar voor de crossbal richting door. Probeert dat dan ook keurig gezegd. Die bal op de is letterlijk gegeven met Anita daar in de buurt. En de tweede bal is dan uiteindelijk voor Anita. Omdat hij daar het eerst bij de bal is. Die op de grond valt en dan Ajax mag gaan ingooien uiteindelijk. Tegen de achterlijn van Ajax aan. En na twaalf minuten kunnen we hier zeggen ja, dat het gewoon gelijk opgaat. 0-0 dus. Ajax moet. Herenveen wil graag in de uitwedstrijd tegen nog niet meer. Dat laat de ploeg van Ron Jans ook wel zien, want na 13,5 minuut is het nog wel 0-0. Maar het beste aanvalsspel komt toch van de Vriezen, dat vroege schot van Asaidi gezien. Narsing later, maar Frank, jij hebt nu een bal. Ja, en zo gaat dat dus heel snel. Als het één keer raken wordt, scoort Suleimani 0-1 in Kerkrade. Heel snel gaat het. De combinatie met de Jong over de rechterkant... Razend snel en binnen een kwartier dus Ajax zomaar ineens op 0-1. Zo'n wedstrijd wordt het ook vandaag hoor. Want Roda kan het op dezelfde manier ook terug doen. Uitstekend gezien het paasje is van Eriksen op uh, Sulemani op de uitkomende Titon. Titon is er te laat. Sulemani is er keurig op tijd. Schuift de bal uh, rechts langs de doelman van Roda JC in de verre hoek. Ajax dus op 1-0 in uh, Kerkraden. En wij gaan weer naar Achteren. Eerste schot op doel van uh, Nak Breda komt van Lurling na 14 minuten. Maar de bal gaat ruim naast. Dat valt allemaal tegen bij Nak Breda dat Amoa wel weer terug heeft trouwens op de reservebank. Hij is met 9 goals de topscorer. Maar voor de rest loopt het nog voor geen meter. Nu wordt Idab Dalhaï niet gevonden. Loopt de bal tot bij Stuur Elikaert, de doelman van Heerenveen. Luiks op het middenveld en uh, die raakt de bal dan kwijt. iets neemt over, snelle vrije trap was dat van Herenveen en vervolgens de thuisploeg met Goedelje en Luiks meter op vijf over de middenlijn. Wat aan de rechterkant van het veld, een stukje verderop staat Jenner rechtsbuiten met het typische rugnummer vijf, maar hij kwam natuurlijk later van Vitesse. En dan gaat Ilab Dalhai Solero in de as van het veld. Raakt die de bal kwijt. En heeft Asaidi hem inmiddels in zijn voeten. Asaidi, Koenders maakt een kniebuiging. Is die kwijt dan komt Koenders terug. Wordt greentime toch gevonden. En zo zitten we 25 meter van de goal van Nak Breda. Met Elm in balbezit. Penders in zijn rug. Penders en Elm. En Elm wordt van de doel afgedreven. Richting de lijn van het strafschopgebied Dan wordt er overgenomen door Gabor Horvat. Terug van een blessure. En via de keeper van Nakt en Rauwelaar komt de bal op het middenveld. Maar de afvallende ballen zijn steeds voor Herenveen. Ook nu met Djuricic en Vajrine. Jan Maat zou kunnen aan de rechterkant. Hij is terug, vervangt de geblesseerde Breuijen krijgt inderdaad de bal. En zo wordt er flink terreinwinst geboekt. Zoeken naar die Klein duwtje misschien van Koenders. Niet zwaar genoeg voor een overtreding en strafschop, zegt Serdar Guzebujuk. Want hij is de scheidsrechter. Zijn zevende eredivisie-wedstrijd van het seizoen is een groot talent. 0-0 is het bij NAC Ereveen. En EC Excelsior. Uh, Flemings al in stelling geweest, Ronald. Nou ja, behalve in de eerste minuut uh, niet meer. Na 17 minuten is de stand dus nog altijd 0-0. Uh, Wel een fase in gehad waarin uh, Pauw het een en ander te doen had. Half reageerde op een voorzet van Châtel, Goed reageerde op doorgaan van Amieu en van uh, Excelsior. Naar een schot van Edwin de Graaf. Van een meter of 20 over de goal van Jasper Sillissen. En je weet dat uh, NEC natuurlijk het initiatief probeert te nemen in deze wedstrijd tegen Excelsior. Maar Excelsior jaagt vroeg af. Zet het vast eigenlijk ook op het middenveld. En dat heeft uh, tot gevolg dat uh, NEC eigenlijk een hoger baltempo moet spelen. Maar ja, wat waar wil je? Die Jan Vloed afgelopen week ook niet zo tevreden over was de instelling van zijn ploeg. Dat zie je toch ook wel een beetje terug in deze wedstrijd. Het is af en toe wat gemakkelijk, wat onnauwkeurige passing en daardoor ontstaan er rare duels. Bobo zit nu voor NEC Nuitink, Ja, dat doet hij wel goed. Vindt op eigen helft nog in de as van het veld de vrije man in Tiemling, Tiemling dan naar Siebum en naar Schöne. Zo combineert de NEC wel en vindt het uiteindelijk de vrije man in Chatel aan de rechterkant. Combinatie met Schöne. Nu gaat NEC richting het grasoppervlak. Flemings gevonden. Schöne het schot op goal en de redding van Power noodzakelijk. Als Schöne Gecombineerd met Vlemings en uiteindelijk vanaf de rechterkant van het schapschopgebied. Die bal dus uh, kan vuren op de goal van Excelsior. Maar Pauwe... Die dus lekker warm geschoten is in de afgelopen vijf minuten. Reageert eigenlijk prima. En zijn verdediger Nelom zorgt er nou voor dat die bal niet over de achterlijn gaat. Maar over de zijlijn. Waardoor een uur ingegooid mag worden door NEC. Weer Schöne gevonden aan de rechterkant. Zijn voorzet bijna vanaf de achterlijn gaat over alles en iedereen heen. En kan door Eekman aan Excelsior's rechterkant worden weggewerkt. Niet dat het voor Excelsior veel oplevert. Want die trapt de bal in één keer de tribune in. NEC gaat dus ingooien en heeft weer het balbezit te pakken. Maar dit was een goede kans voor Lasse Schöne. Maar omdat Pauw op de post staat blijft het in No. Prettig voetballen voor Ajax met die voorsprong in Kerkrade. Frank Wilaert. Dat maakt de zaak inderdaad wat gemakkelijker door die goal van Soleimani. De blijdschap na afloop, ook richting de bank. Met het hele spul gezamenlijk vieren. Dat geeft ook aan dat Ajax een beetje opzag tegen dit duel. En dan is zo'n vroeg doelpunt altijd welkom. Balbezit voor Roda nu met K. Weer dat tempo omlaag. Want Roda dat kan wel heel snel omschakelen. Maar als ze de bal hebben en moeten opbouwen dan gaat het allemaal een stuk langzamer. Balbreed naar Wilaert. Wilaert heeft bijna de hele helft voor zich helemaal vrij. Maar gaat toch weer breed terug naar K. Iedereen eh, teruggetrokken op de helft van Ajax. Behalve de Jong die daar nog een beetje tussen loopt. Vormer dan met wat ruimte op het middenveld. Doorlopen de Zeeuw is wat laat. En Jonker uitgeweken naar de linkerkant. Nu in balbezit met tegenover zich uh, Anita. Former stapt even over de bal heen. door. moet dan met een listig paasje komen. Dat lukt ook wel bijna. Vertongen werkt weg. En dan uh, komt Roda nog een keer. Vrije trap wegens overtreding de Zeeuw zegt Van Hulten. En dat is een lekker plekje voor bijvoorbeeld Hemte. Daar hebben ze een specialist bij uh, Roda JC. Die vindt dat wel fijn op zo'n uh, positie de vrije trap te kunnen nemen. Bo doet het graag met zijn linker ook. Dus, uh, en die kan het ook hard van, uh, van die afstand. Het zal uh, nou, een metertje of 20, 25 is het zeker. Dus uh, Roda. Zal zich hierop verheugen. De eerste serieuze mogelijkheid om Stekelenburg aan het werk te zetten uh, in deze wedstrijd. De 1-0 voorsprong dus voor Ajax. En de brede muur van Hulten bemoeit zich eerst maar eens even met... Wie legt die bal nou goed neer? Ligt die goed? Wacht op het fluitje, zegt van Hulten. En, uh, en dan zet hij de muur van Ajax nog even drie meter verder naar achteren. Want de Amsterdammers hadden een tikkeltje gesmokkeld. En wie de vrije trap gaat nemen is niet zo heel erg duidelijk. Eerst legt Wielaar de bal neer. Dat lijkt me niet de meest logische optie. Bodoor legt hem dan even goed. Hemte loopt weg. Dus dan is het wel zo ongeveer duidelijk. Dan gaat Bodoor het doen. In de korte hoek. Stekelenburg staat in de andere hoek. Hij moet het in eerste instantie hebben van de muur. En dan maar hopen dat die bal niet al te snel langs gaat. Gaat toch wielen uit te doen. Dat is in ieder geval verrassend. En de reden waarom ik dacht, dat gaat hem vast niet worden. Dat is ook duidelijk te zien. Die bal gaat heel hoog over de goal van Stekelenburg. Niets aan de hand voor Ajax. Ze staan gewoon nog steeds na dikke kwartier voetballen met 1-0 voor bij Roda. Jan Roefs met de tennis. Seudeling Tsonga. Hele snelle eerste set voor Seudeling. Hoe is het vervolg? Nou, het vervolg is goed. Uh, nog geen breaks in de tweede set. Tsonga mist hier een backhand op de service van Söderling. Söderling dus op 40-15. 2-1 tweede set voor Joël Fried Tsonga. Maar het zijn uh, korte rallies. Het is power tennis. En het publiek kijkt erna en wordt nog niet echt vermaakt hoor. Heel veel aces en uh, servers waar een tennis er nog wel net bij kan. Songa bijvoorbeeld net bij een goede service naar buiten waar hij nog wel net bij kan. Maar dan vliegt de bal toch de tribune in. Ballen jongens, ballen meisjes moeten ook vaak dekking zoeken op die kanonskogels van vooral Zeudeling. Die hier uh, makkelijk achter zijn voorend aanloopt en dus een game binnenhaalt. En dus is het 2-2 in de tweede set. Nog geen spektakel. Zeudeling eerste set gewonnen 6-3. En zoals gezegd in het tweede set 2-2. Twee, twee. Bob Dylanachtig, David Gray en Fugitive. Roda Ajax, Frank Wielert. Eén keer gele kaart gezien voor uh, Former. Na een stevige overtreding op uh, Eriksen. Over de bal heen getackeld. Former wilde er nog alles aan doen om die gele kaart te voorkomen. Maar dat lukte hem uiteindelijk niet. Nu een balbezit voor Rodie JC En Bo aan de linkerkant bereikt. Voorzet vanaf die linkerkant. Ook weggewerkt achterin door Al de wereld. En dan Sulemani er vandoor voor uh, Ajax. Met Vormer tegenover zich. Speelt de kapte de middenvelder van Rodie SC uit. En Elham de bereikt. Geen buitenspel. Omdat daar uh, Soetsuin bleef hangen. In samenwerking met Hemte. Eriksen nu aangespeeld. Eriksen rechts langs Hemte heen. Schiet hem maar eens in de korte hoek. Ja, probeer het maar gewoon. Titon moet wel de gestrekt naar die hoek. Maar die bal gaat een metertje of twee uiteindelijk naast de goal van Rodi C. Dat was weer zo'n moment. Eigenlijk kun je stellen dat Ajax eh, Roda een beetje bespeelt. Op de Roda manier zoals ze zelf graag eh, willen spelen. Maar eh, vooralsnog heeft dat dus in ieder geval succes gehad. Want het is 1-0 hier in Kerkrade voor Ajax. Het wachten is op goals in Breda. Nak Herenveen, Ragnar. Staat inderdaad nog 0-0 na 25 minuten. Elm voor Herenveen Bijna bij de cornervlag aan de linkerkant. Asaidi op de punt van het strafschopgebied Wil graag naar binnen, dat weten we. Maar geen ruimte om... Om te schieten. Eerst Koenders en vervolgens Penders. Zij staan in de weg. Dan via het middenveld. Uh, bijna die opnieuw. Via Vajrine was het. Maar daar zat Nakbreda tussen. Toch heeft Djuric alweer overgenomen. Ter hoogte van de middenlijn met Vajrine. Die een flinke trap in de buik een paar minuten kreeg, geleden kreeg. En uh, daar werd geel getrokken. Dat was toch een flinke overtreding. Het was een overtreding van Coutelje. Was daar rood getrokken, dan had niemand er een discussie over gevoerd vermoedelijk. Nu liep het met een sis eraf in zoverre dat het een gele kaart was. En niet meer dan dat. Nak wat beter in de wedstrijd, wel 0-0 na 26 minuten. NEC Excelsior, Ronald, ik ben bang ook 0-0 hè. Nog altijd wel een moment gezien van Vlemings. Notebene gelanceerd door Sillissen. Maar Pouwen greep goed in. De graaf is nu even geblesseerd geraakt. Na een actie van Chatel. De graaf heeft de grote kans gehad voor Excelsior. Actie Nelom over de linkerkant. De graaf via de as van het veld, op het Strafgebied in. Maar zomaar was de reddende engel voor NEC. Het is 0-0 na 28 minuten. Pedenka Indoor atletiek in Apeldoorn. In het teken van plaatsing voor het EK Andy. Nou, hij is terug hoor. Rutger Smit. Wat een enorme eerste uh, poging bij het kogelstoten. 19,84 meter. 19,60 meter 60 was uh, de limiet. Hij gaat in ieder geval naar Parijs. Straks na het nieuws nog veel meer over Rutger Smit. Want misschien gaat hij wel nog veel verder. 20,89 is het Nederlands record. Maar hij is al zeker van Parijs bij het kogelstoten. Rutger Smit, na 2,5 jaar afwezigheid, is weer helemaal terug. Straks na het nieuws is uiteraard na het nieuws van drie uur. We gaan er... Even uit tussenstanden na zo'n 5, 6, 27 minuten spelen bij NEC Excelsior.